Het is drie uur, Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Tweede Kamerlid Huizing van de VVD is gisteren opgestapt... omdat hij is aangehouden met te veel drank op achter het stuur. Dat maakt hij bekend in een tweede verklaring. Aangezien ik de VVD-lijnen onderschrijf... dat juist volksvertegenwoordigers van onbesproken gedrag moeten zijn... is dit voor mij aanleiding geweest om een Kamerlidmaatschap neer te leggen. Al dus Huizing op de VVD-website. Huizing maakte gisteravond als een vertrek bekend, maar gaf geen toelichting. De ex-Kamerlid koos voor deze zwijgzaamheid om zijn gezin en directe omgeving te beschermen. Door de aanhoudende speculaties heeft hij toch besloten openheid van zaken te geven. Nederlandse economen zijn niet erg enthousiast over het wereldwijde vrijhandelsverdrag dat 159 landen hebben gesloten. Volgens de economen stelt het akkoord van de Wereldhandelsorganisatie weinig voor. Belangrijke problemen zouden niet aangepakt worden. Zo blijven invoerrechten tussen ontwikkelingslanden onderling een probleem.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 Veel vluchten in Groot-Brittannië en Ierland zijn vertraagd of geschrapt... door een technische storing bij een luchtverkeerscentrum in Engeland. De getroffen luchthavens zijn onder meer landen Heathrow, Stansted... Cardiff, Dublin en Glasgow. Alleen al Heathrow heeft tientallen nationale en internationale vluchten geschrapt. Het weer bewolkt, met af en toe wat regen of motregen. Het is een graad of zeven, maximaal. In de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen ook grotendeels droog, maar opnieuw bewolkt. En het is dan een graad of negen. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Live vanuit het Grand Café van de Lamart tot half vijf. Dit half uur, twee gasten aan tafel. Annette Emrecht, die gaat straks een uh, drietal voorstellingen bespreken. Wat, wat had je zo gedacht? Waar wij je het over hebben? Ik heb allemaal voorstellingen over verboden liefdes... en hoe Wie. de dood dan ook nog roet in het eten gaat gooien. Dus. Oh. Spannend. Ja, ja, heftig. In ja. musical, in dans en in theater. Goed zo. Ook aan de tafel Senior, zeg ik er met nadruk bij. Want uh, je hebt ook Junior en die speelt de hoofdrol in Casanova. De grote productie van De Appel die uh, binnenkort in première gaat. Um, hoeveel liter water is er gebruikt ook hier... Uh, om het hele theater onder water te zetten? Oh ja, um, ik geloof een kleine 60.000 liter. En de water, waterrekening van de appel die heeft daar geen, niet onder te lijden? Nou, dat, dat, ik dacht ook dat gaat heel veel geld kosten. Ja. Maar dat is, uh, uh, dat is ongeveer 280 euro. Oh, dus hè? wat dat betreft kan iedereen zijn huis uh, rustig <laughs> onder water zetten. Nou, dit, dit advies ter harte nemen, dankjewel. Een knuppel in het hoenderhok, dat noemt hij, zo noemt hij het zelf. En daar is niks te veel mee gezegd. De dame, directeur van de stad Schouwburg in Amsterdam, hier vlakbij. En uh, hij is ook lid van de Raad voor de Cultuur. Die beweert vanochtend in een opinieartikel in NRC Handelsblad... op persoonlijke titel, zeg ik er met nadruk bij... dat er in Nederland een te groot aanbod van kunst en cultuur is... er te weinig naar het buitenland wordt gekeken... en dat het cultuurbeleid niet vernieuwend genoeg is. Melle, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, te veel cultuurinstellingen, dat zal je niet in dank worden. Afgenomen al door, door al die musea en toneelgezelschappen die al jaren voor hun bestaan vechten. Ben je al ontvriend op Facebook? Nou, ik heb nogal veel vrienden, dus daar kunnen we er best wat af. Ja, maar hoe, heb je al reacties binnengekregen? Ja, er, er, er komen wel reacties binnen, ja. Ik zit ze net nog even door te kijken, dat mail. En uh, er wordt getwitterd, Facebook, uh, ja. ja. En, en waar, en maar eigenlijk en dat, ook ja. uh, hele positieve. Dus, mm -hmm. uh, negatief en positief. Over het algemeen uh, zitten veel mensen die, het, uh, die, die me aanspreken dat het goed is dat... Uh, de discussie die wordt gevoerd. En dat is ook waar het me echt om ging. Dus ik heb een vrij provocatief uh, retorisch stuk geschreven... met veel vragen erin. Omdat ik eigenlijk de discussie uh, over cultuurbereid in Nederland... Uh, eigenlijk ontzettend braaf en ja. uh, verhullend vind. En, ja. en eigenlijk niet je, scherp. Je, je, je zegt ook eigenlijk van... er uh, uh, uh, zijn veel te veel gezelschappen. Uh, het mag allemaal wel wat minder... want uh, er is uh, meer, meer aanbod dan de vraag vragen is eigenlijk, hè? Ja, je... je, je nou, het is best een provocatief stuk... Mm -hmm. maar je vat het wel op een hele korte manier... Eh, ja, kort door de ja, bocht uh, de, samen. Want ja. uh, dat zeg ik nou niet. Ik denk wel dat er uh, te veel aanbod is... te weinig aansluiting op de vraag... Uh, en uh, dat daar over nagedacht moet worden wat je, waar je als Nederland echt voor staat. Dus wat je, wat je wil hebben op topniveau. Mm -hmm. Maar wat ik ook zeg is, uh, het gaat snel. Dus ik, ik, ik zeg niet, uh, het kunstbeleid is niet vernieuwend genoeg. Ik uh, zeg eerder, het kunstbeleid is te vernieuwend. We hebben de neiging om iedere keer weer, uh, onder het HG als uh, uh, talentontwikkeling, nieuwe dingen te doen. Terwijl ik denk, uh, is, het cultuurbeleid moet ook een beetje voor vertraging zijn. De kunst vernieuwt zichzelf het beleid uh, hoe het dat op zijn plek te te zorgen dat ja. het uh, onder de aandacht komt. Ja, we hebben de neiging iedere keer een nieuw blikje jonge kunstenaars open te trekken... en vorige blikjes snel weg te gooien. Is ja, goed, dat is een citaat. Dat ja. is geen samenvatting, dat, nee, is dat is een citaat. Dat is een citaat. <laughs> ja. Even... Om even aan te geven dat we het hier, een stuk hier ook uh, hebben liggen. Je geeft ook het voorbeeld van het Nationale Ballet. Uh, om even concreet te worden. Dat kost veel geld. En die taken van het Nationale Ballet zouden prima kunnen worden overgenomen... vanuit Parijs of Sint-Petersburg, is jouw uh, gedachte. Nou, uh, ik financier hem. Uh, maar maar de, de, de kop van het artikel is iets geworden van... topballet, heb ik het helemaal niet over... maar kan uit Sint-Petersburg komen. Ja. Wat, ik, wat ik zeg bij... Uh, Sectoren die we in Nederland hebben, kunstdisciplines, kunstsectoren, uh, moet je nadenken wat echt belangrijk is voor ons land en wat je op topniveau wil vullen. Omdat er denk ik niet meer het geld is om. In alle disciplines op het hoogste niveau internationaal te kunnen vervullen. Ja. En bij ballet, dus dat is niet dans in het algemeen, dus ook niet het nationale ballet, maar het deel van het nationale ballet wat uh, de, de, de echt klassieke uh, balletdans doet. Mm -hmm. Dat is een speciale discipline die bijna een, een museale waarde heeft, zeg maar. Die, die vakmanschap, een ambacht, wat je uh, hebt of niet hebt, ja. uh, daar kun je over twijfelen of je dat ambacht, zeg maar, ja. per se in Nederland moet hebben. Ja. Ik, ik, of... ik wil graag even een reactie vragen aan Annette Embrechts die hier aan tafel zit. Ja, ik ben het helemaal niet met Melle eens. Ik weet niet of het u wel eens bij het Nationale Ballet is geweest, maar dat is absoluut niet alleen van museale waarde. En bovendien beheer, behoort dat gezelschap tot een van de vijf beste klassieke gezelschappen in de wereld. Dus dat wordt elders ingekocht, omdat wij hier die top hebben. Als, wij, als je als land niet meer één klassiek balletgezelschap overeind ja. zou kunnen houden van topkwaliteit, dan mm -hmm. vind ik dat je als land niet... Je niet een beschaafd rijkland mag noemen. En bovendien bijvoorbeeld de notenkraker heeft het nationale ballet gemaakt. Echt op Nederlandse bodem met Sinterklaas. Nou, dat is een topproductie ja, geweest. Mille? Ja, België hoort waarschijnlijk niet tot de top 5. Nee, nee, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen hoort niet tot de top 5. Nee, dus dat is geen beschaafd land? Nou, die hebben wel andere. Die hebben bijvoorbeeld Jan Faber en Wim van de Keibus. Die hebben een andere okay. topdans. Ja, nee, maar je topdans. zei net dat uh, wie niet nationaal, een ballet op topniveau heeft is geen beschaafd land. Nee, maar goed, in ieder geval mag je dat schaam... ene gezelschap dan toch op zijn minst wel in ere houden, als je, als je een topgezelschap hebt. Het is de knubbel in het hoenderhok, uh, Miller zoals je zelf al zei. En nog even over, want ik heb hier natuurlijk dus ook aan tafel, aan tafel zitten. Uh, kan de appel wel blijven, wat jou betreft? Is dat een vraag aan mij? Ja, dat is een vraag aan jou. Ja, natuurlijk. Ik ja. <laughs> ben niet een oordelaar over wat wel en wat niet moet. Nee. Maar de de je zegt niet... blijven. ja. Vind je het is dat de appel moet blijven? Ik denk het wel, hè? Um, Nou, niet automatisch. Het, hmm. het hangt eraf wat je te bieden hebt. Hmm. Uh, wat ik heel goed vind aan het artikel... is uh, dat er een discussie komt. Ja. Uh, wat ik heel fout vind... is uh, twee dingen. Uh, vernieuwing. Dat is een woord wat ik voor eeuwig zou willen uitbannen. Want daar word ik al veertig jaar mee dood gegooid. Ten aanzien van vernieuwen. Vernieuwen om het vernieuwen. Ik denk dat, dat goede kunst verdedigd moet worden. En als je zegt uh, dat er iemand of iets of een instantie zou moeten zijn... die daarover oordeelt, dan ben ik dat met je eens. Ik denk dat we het helemaal eens zijn. Dat het cultuurbeleid ver beneden de maat is als je het vergelijkt met Europa. Hm. Dat heeft een historische geschiedenis. En daar zou heel hard aan gewerkt moeten worden. En volgens mij is dat ook de reden, Melle, dat je het artikel hebt geschreven. Ja, ik vind het dus nodig is. Ik vind ja. dat er veel te veel voor ons uitgeschoven worden. Die, die cultuurdebatten zijn meestal ontzettend saai met braaf praat, waar je eerst moet verklaren dat je voor kunst houdt, voordat je überhaupt deel mag nemen aan een gesprek. Mm -hmm. uh, ik dacht, ik, uh, ik ga er eens wat tegen u ja. zeggen. En nog ja, op goed. een manier waarvan ik denk dat heel veel collega's van mij, want we praten natuurlijk wel, het eigenlijk met de kern wel eens zijn... maar we komen er als sector collectief niet toe om, uh, om die discussie te voeren. Nee, het wordt ongetwijfeld Daarna na vandaag wordt het uh, uh, vervolgd. Dank je wel voor je uh, voor reactie, melle dame. Graag gedaan. Gaan wij uh, straks uh, verder met Auscherdanus over de voorstelling Casanova. Uh, maar eerst uh, muziek van Luzazu Amor. Mm -hmm. Abre mão e o peito Deixa a vida encontrar um jeito sem rumor, existindo Não peças nada, nem forces nada Vogas que é complicada, vai desputar. Goedemorgen was dat van uh, Lisa Azul, Oerder de op percussie. Emile van Rijthoofd op de Wurlitzer. Alain Labrie, flamenco gitaar De stem van Magda Mendes en uh, Martijn Morselt op de basgitaar. Hij is ook de chief van, het, uh, van de band. En uh, hij zou nu eigenlijk even aan tafel moeten komen... Maar... Het uh, zat zo vast als een bas dat hij... Ja, daar komt hij, hoor. <laughs> zeg even over die recensie in de trouw. Vijf sterren, dat gebeurt je niet elke dag. Uh, citaat, elk nummer op de cd biedt een kleine sensatie... een perfecte illustratie ook hoe je traditie kunt vernieuwen. Ben je, ben je zo met traditie bezig? Over welke traditie hebben we het dan over? Ik denk dat ze doen dat op de, de ingrediënten die wij gebruiken. Flamenco, Braziliaanse muziek. Maar uh, ja, dat passen wij niet... Uh... Traditioneel toe. Nee, mm -hmm. het is meer dat ik daardoor geïnspireerd ben en, en, en dat op mijn manier. Uh, ja. zij, zij hebben in jullie verwerkt. een missie of, gewoon om gewoon mooie muziek te maken? <toss> of, wat, wat? Um, ja, dat vooral wel. Ja, mooie muziek. En uh, ja, zoals muziek is, dat is heel direct. En ik hoop dat dat bij mensen overkomt en dat je, uh, dat je dan emotioneel gevoel, een, een warm gevoel bij krijgt, of, een, uh, of vrolijk van wordt. Of, uh, er zit ook veel melancholie in de nummers vaak bij ons. Dus, uh, ja, dat, dat, dat hoop je over te brengen. Ja, ja. Ja. De, de Maas heet het derde nummer. Dat vond ik ja. zo uit de toon van de, van de qua titel <lacht> Canvas Amor en dan De Maas. Ja, daar zou je toch macht aan tafel moeten hebben. <lacht> Want die weet daar meer van. Die, die woont aan de Maas. Ja. En, en uh, Ik weet niet of ze... Nou, uh, de link is uh, de, de taag in uh, Portugal, yeah. daar heeft ze ook gewoond. En, uh, dus het water is het verbindende element in dit geval. en uh, Het stromen, de grote het breedte van de Maas en, uh, en sowieso het water is een terugkomend uh, thema op de CD ook. Mm -hmm. Ja, dus dat moeten wij even wachten. Het heeft niets met de waterhoogte te maken dus, van deze week? Nee, nee, nee, nee. Oké, okay, maar nou goed. We horen straks, de Maas, Loes Azul. Ja. De, de band is morgenmiddag Amersfoort te zien, Theater de Lieve Vrouw. En donderdag 9 januari is... Uh... Ook weer in de lieve vrouw. Ja, twee keer. Ja, want morgen is het al uitverkocht en het ging zo hard. Uh, Hoppa, dat er dan op een extra, extra voorstellingen. Oh, en wij verloten er nog twee maal twee vrijkaarten voor het optreden op 9 januari. Precies het. dus uh, kom allemaal. Ja, opium.avoor.nl, Daar kunt u uh, de kaartjes uh, bemachtigen. Dankjewel, En we zijn heel benieuwd straks naar het Maas. De Maas. Oh, dankjewel. Dankjewel, okay. Martijn. Uh, na de succesvolle theatermarathons Herakles, Odysseus en <coughs> Tantalus brengt Toneelgroep de Appel de Theatermarathon Casanova. Casanova is dan een theatermarathon. Een over geluk, opportunisme, leugen, bedrog. Het Appeltheater in Scheveningen is omgetoven tot een klein Venetië. met waterkanalen. Veel water, hoorden we net al. Afscheid aan de senior vertellen. Uh, je hebt het geschreven en uh, je regisseert het. Het is ook je afscheidsvoorstelling na heel veel jaren de appel. Dat, dat moet toch een raar gevoel zijn? Of houdt het je niet heel erg bezig? Nee, het houdt me niet heel erg bezig. Uh, waar ik afscheid van neem. Uh, ik heb veertig jaar bij de appel gezeten. Dus ik vind het heel goed uh, dat er eens een nieuwe generatie uh, aan de macht komt. Dat geldt trouwens voor heel Nederland. Na de zestiger jaren. Yeah. Uh, en er is een generatie die staat te trappelen met heel veel talent overigens. Dus daar heb ik geen enkel uh, probleem mee. Dus ik vind het heel leuk om... om uh, dat over te dragen. Nou, zelf zit ik er 40 jaar, 16 jaar artistiek leider en daar neem ik afscheid van. Hmm. Uh, ik vind ook dat als je dan dat stokje overdraagt, dat je daar niet zelf moet blijven zitten. Dus ik ga weg bij de appel. Uh, waar en of en hoe ik ga spelen, regisseren, lesgeven, daarna. Dat, uh, dat zal de toekomst uitwerken. Het ja, is heel even duidelijk om te, maar te stellen dat je niet achter de Geraniums gaat zitten. Nee, nee, ja. nee, nee dat, dat zal niet gebeuren. Hmm. Spelen, dat, dat, dat zit in je hart en dat, dat zul je ook nooit kwijtraken, denk ik. Ja, nou zeker. Misschien nog wel iets meer regisseren ja. en lesgeven. Dat spelen heb ik natuurlijk ook 40 jaar gedaan. Uh, dat blijft een feest om te doen. Maar het regisseren ligt, uh, ligt me nog iets. Uh, nader aan mijn hart en, en lesgeven eigenlijk nog meer. Uh -huh. ik, dat vind ik echt heel uh, leuk en zinvol en goed om te doen. Ja. Vijf en een half uh, uur uh, Casanova. Ja. Waarom wilde je dit als jouw afscheidsvoorstelling uh, laten zien? Nou, toen ik... Toen ik uh, kijk, zo'n marathon dat, dat borrelt jaren en jaren. Ik, bedoel, ik heb er nu drie jaar aan gewerkt. Daarvoor oh. nog twee jaar uh, vanaf het eerste idee... En ik dacht, kijk, ik had drie Grieken gedaan: Griekse marathons. En net als met Chaplin, uh, die op een gegeven moment zo'n grote succes uh, uh, type uh, had, had ontworpen, die mocht ook niks anders meer doen. Hmm. En ik weet nog uh, dat uh, tien jaar geleden... melle dame, notabene, maar uh, de app... als er één gezelschap weg moest, dan was het de appel. Dus het is altijd leuk uh, dat, dat dan, uh, het nu bijna weer zo is. Van, nee, Als er één gezelschap moet blijven, is de appel Dat is ook weer niet zo. Is, allebei is niet waar. Maar die, dus die grote, die, toen die grote marathons eenmaal een succes bleken... want iedereen zei, nou, nu zijn jullie dood. Een, een, een, een stuk van twaalf uur, ja, dat overleef je niet. Dat, doet niemand, dat doe je, um, je niemand aan. Ja. Toen na drie Drie Grieken dacht ik, ja, om nou Rambo 4 te gaan doen... <lacht> van de Griekse uh, tragedies. Dus ik moest naar iets anders zoeken. Maar die Grieken hebben wel natuurlijk één groot voordeel... en dat is het element mythe. Uh, op grond waarvan je zo'n vertelling, want dat is het... en die marathons van ons bestaan bij de gratie van de vertelling... Mm -hmm. waar oorspronkelijk ons theater uit voortkomt, nota bene. Uh, ik dacht, als ik dan weer een... Marathon doen, zonder de Grieken of zonder de myten... moet ik toch op zoek gaan naar een mythisch figuur. Dus ik, ik, ik was niet zo geïnteresseerd in een, een serie Shakespeare's, bijvoorbeeld. Ja. Wat ook wel gedaan wordt. Of uh, de Canterbury Tales. Of, uh, dus ik dacht, ik ga toch zoeken naar een mythisch figuur. En toen kwam ik bij Casanova. Uh, en in die zin is het een mythisch figuur dat iedereen... veel meer dan Goethe of Schiller of Molière wereldwijd het woord op zijn minst Casanova kent. Dus uh -huh. hij is hoe dan ook mythisch. Bovendien is het een bestaande figuur geweest. Niemand, Iedereen kent het woord Casanova... maar niemand of heel weinigen uh, kennen, uh, kennen de, de, de werkelijke figuur. Kind huis bij, bij de meeste koningshoven in, in Europa. Hè? Ja. Lodewijk de 15e. Nou, Het is onvoorstelbaar dat die man... Het was een bastaard en uh, waarschijnlijk was dat een van de redenen... dat hij dacht, ik zal, ik zal zorgen dat ik in die hoogste regionen terechtkom. Zijn vader was een hoge Venetiaanse aristocraat. Uh -huh. Een Grimani. En, uh, en dat is hem gelukt. Uh, uh, uh, het was een, een, een charlatan, een levensgenieter. Uh, en uh, niet alleen wat vrouwen betreft, maar hij was dus heel slim. En als een chameleon wist hij zich aan die hoven... en hij heeft inderdaad in een koetsje van Madrid tot, tot Sint-Petersburg, Constantinopel, Londen... hij heeft aan ja, alle hoven ja, ja. is, die, is die binnengekomen. Een beetje een of? Uh... Absoluut, ja. ja. ja hij, hij zei eigenlijk, kijk, ik weet niet wat er na mijn dood gebeurt. Hij geloofde zelf dat er daarna niks was. Uh, en hij zei, ja, en ik weet ook niet of ik morgen nog leef... en ik wil alles meemaken dus en ik wil het nu. Ja. Ook veel vrouwen, dat is wat je net al ja. zei. Uh, daar is hij natuurlijk ook van bekend. Uh, Laten we even naar een fragment uh, luisteren van uh, de voorstelling. Een monotoon liefdesleven is het ergste dat een mens kan overkomen. Elke nieuwe vrouw bezorgt mij de zuurstof die ik nodig heb, anders stik ik... Ja. Hij zegt het zelf van hij moet wel, anders gaat hij dood. Ja. horen yeah. jou, jouw zoon overigens? Ja, ja. Ja. ja, overigens zegt Casanova in zijn autobiografie... zegt hij, ja, ik heb niet verleid, ik ben verleid <laughs> altijd. Dus het lag altijd aan de ja, vrouw. Het, ja. Ja, het overkwam Ja, het overkwam hem. Ja, nou, een, een, een, een mooi iets voor een man om te overkomen. Ja. Het, ja. Over, over stokje doorgeven gesproken. Want je, je, je opvolger, uh, Arie de Ronde heet hij, toch? Arie de Mol. De Mol, ja. ja. Uh, maar jouw zoon uh, neemt in feite natuurlijk ook... een soort van jou het stokje over. Hij zit natuurlijk al lang bij de appel. Maar je, voelt dat niet zo dat, dat hij uh, de, de, ja, de familie als het ware door, uh, doorzet? Um, nou ja, dat is lot of toeval. Hij is, hmm. hij is ook acteur geworden. Hier, is, hier zit nog mijn jongste zoon. Die is, komt ook net van de toneelschool. Dat is zo van die... Je had er net ook twee aan tafel. Ja. Drie zussen. Ja, ja. Deumer, ja. Op een gegeven moment... Uh, ja, infecteert dat binnen een gezin natuurlijk toch uh, een vak. En uh, ja, Ous Junior is dus ook acteur geworden. heeft de hele tijd met Johan Simons gewerkt. En tegen Gent uh, is nu vier jaar, vijf jaar bij de Appel. En gaat nu naar, uh, hier naar de overkant, groep Amsterdam. Ja, ja. Maar, maar ik, ik, ik vind het ook zo mooi om te horen. Want je hoort die stem. En de, de overeenkomst zegt, is, het is als twee druppels water. Ja, ja. Ik weet niet of jij kinderen hebt, maar ja. als, dan mensen, als dan mensen gaan vergelijken... ik zie dat zelf niet. Mm. Maar ik zie mezelf natuurlijk ook nooit op toneel uh, spelen. Mm. Maar anderen, uh, dat is het meest rampzalige wat kinderen kan overkomen... dat ze zeggen, oh, wat lijkt je op je vader of ja. op je moeder. Want ja. Sacha Bultes is zijn moeder. Dus ja. uh, godzijdank hebben ze ook een eigen identiteit uh, die zodanig is dat ze... Uh, in ieder geval mij ver overstijgen. Ja, even want An uh, Annette, jij, jij ziet het denk ik wel. De, de overeenkomststoffen. De... Oh, ja, die zie je absoluut. En die zie je aan Kai ook weer die hier nee. zit. En het mooie vind ik overigens wel dat Ous Gerard Senior, heeft echt die marathon wel helemaal terug uh, in, in het theater gebracht. Hoor. Want iedereen dacht, dat gaat hem nooit lukken. En als je daar zit, en of het nu 5,5 uur is of twaalf uur, het is echt een happening, hoor. Je dompelt je helemaal onder, je vergeet de rest van de wereld. En af en toe mag je best even wegzakken. Of uh -huh. denk je even, nou, misschien mis ik iets, maar. Je ziet in één keer samenhang eerder tussen al die Griekse mythes. En nu, ja, ik ben heel benieuwd naar die vijf en een half uur over Casanova. Ja. Is het ook een personage wat nog in deze tijd staat op een of andere manier? Of is het alleen maar een historische figuur wat jullie betreft? Nee, er zijn, er zijn twee hoofdthema's die maken dat ik het interessant vond. Want bij, bij Casanova zelf heeft er in zijn leven, hij heeft daar in ieder geval nooit over geschreven... een soort catharsis uh, plaatsgevonden van aan het eind van zijn leven. Wat wij dan allemaal hebben, van ook had het helemaal anders moeten doen. Nou, Casanova niet, hoor. Die had het zo weer overgedaan. En toen die vrouwen wegbleven, omdat hij oud was... toen dacht hij, ja, ik kan nog maar één ding doen. Ik ga alles nog een keer herbeleven. Hmm. En toen heeft hij die gigantische autobiografie geschreven. Een soort ik-Jan Kramer <lacht> van de 18e eeuw. Maar... Um, uh, er zijn twee thema's die, die ik interessant vind. A, uh, ik wil alles en ik wil het nu. Uh, zet de televisie aan en je hebt precies datzelfde thema ja. te pakken. Erger nog, uh, er wordt ook verkocht dat je binnen een week topkok kunt zijn... of uh, uh, topdanser ja. of topsanger. Ja. Ja. Iedereen heeft toptalent en kan daarmee ook miljonair worden. Want dat is dan het andere. Hè? Roem en macht en geld... Mm -hmm. Dat is het verkoopartikel en dat was in die tijd ook zo. Dus wat dat betreft kunnen we daar nog wat van leren. En het andere thema is misschien nog wel interessanter. Casanova wilde een aristocraat zijn, was het niet. En uh, was verbijsterd door de kanteling in Europa. Die, die Franse revolutie, uh -huh. de val van Venetië. En uh, vond dat ook belachelijk. Hij vond dat hij recht had, de aristocratie recht had... op vermaak en op die positie. Nou, dat is helemaal gekandeld. En vandaag de dag leven we in precies diezelfde tijd. Wij, wij eisen het recht op van rijkdom, van vrijheid... Uh, van overwicht op Europa. Uh, op het moment dat we... Als, er, als, er, als we 5% minder verdienen, noemen we het een crisis... En uh, dat was in die tijd ook zo. Kortom, dus... op van deze tijd Casanova, ja. duidelijk. Dankjewel dat je hier was. senior, de theatermarathon Casanova... bij toneelgroep De Appel met in de hoofdrol Ouscheidanus Junior... en Bob Schwartzen en anderen. die gaat volgende week zaterdag... 14 december in première... en is tot en met 31 mei te zien in het eigen Appeltheater in Den Haag. Of is het Scheveningen? Uh, op Scheveningen, op Scheveningen. in Den Haag. Oké, okay. <laughs> dankjewel. virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat Ene. Deze week Ik ben Beatrice van der Poel. Ik ben zangeres, singer-songwriter. Haar nieuwe album Heel Huids werd onlangs in Paradiso gepresenteerd. Twaalf meest door haar zelf geschreven nummers. Soms op teksten van anderen. Jean-Pierre Ravi, F. Starik of Caroline Lichthart. En de breuk in mijn schaduw Ja, heelhuids vind ik een mooi woord. Uh, twee H's. En heelhuids heeft iets uh, betekend als ongeschonden. of je hebt iets overwonnen. Uh, je, hebt een, uh, je bent een grens overgegaan en je hebt dat heelhuids doorstaan. Je hebt het vol, volbracht. En omdat het woord huid erin zit. Uh, vind ik ook mooi. omdat ik het gevoel heb dat deze plaat een beetje op de huid is gebakken. op de huid is gezongen. Dus ik heb geprobeerd om het zo intiem of zo persoonlijk mogelijk uh, te zingen. Alsof ik het echt alleen aan jou uh, zing zeg. Ja, zing zeg. Ze zingt echt het hele leven over de liefde en de dood. Ik spijt, relaties die beginnen en eindigen, dementie, de vergankelijkheid. Het is niet allemaal autobiografisch, want gelukkig... Hoeft dat ook niet, maar ik vergelijk mezelf een beetje met een soort uh, spons of een soort zeef. Waar je een hoop uh, instopt en van levenservaringen, gebeurtenissen en dingen die ik hoor om me heen of lees of zie. Of, daar bak ik dan weer een eigen verhaaltje van. Ik zie het meer als een soort schilderijtjes, dramaatjes of geluksmomenten. En dan vormgegeven in woorden in plaats van uh, kleuren en vorm. Allemaal te vinden op heel huids. En dan de bijdrage van Beatrice van der Poel aan de virtuele vitrine. Voor de virtuele vitrine heb ik uitgekozen een fles wijn. Een Moer uit 1966. En die fles is net zo oud als ik. Het is uit mijn bouwjaar, 1966. En die verhuist elke keer weer mee. Die, het is mijn leven geworden, die fles. Hij is nog dicht. Uh, maar die heb ik zelfs een keer uit het raam gegooid. En hij overleefde zelfs een val van driehoog. Nou, die fles heb ik gekregen van een heel verward oud vrouwtje. Ik denk dat zij tegen dementie aanzat in een groot oud huis. En dat huis stond helemaal vol met kunst en wijn. Heel veel lege flessen met zo'n klein beetje restantje wijn. En zij vroeg aan mij, wanneer ben je geboren? Uit welk jaar ben jij? 1966. En toen kwam die fles tevoorschijn. Dus ik koester die fles. Die gaat mijn hele leven mee. Nou, Als je wil zien hoe die fles eruit ziet, je kan het niet proeven... maar hij heeft een prachtig etiket. Kijk dan op opium.avro.nl En op Facebook en op YouTube daar is het filmpje met die fles ook te zien. Volgende week is de virtuele vitrine er uiteraard weer. Straks na half vier gaan we verder met Opium. Eerst het nieuws van 1 over half vier met Jeroen Tjepkema. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Huizing van de VVD is gisteren opgestapt... omdat hij is aangehouden met te veel drank op achter het stuur.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 dat per stuk de kracht heeft van meer dan vijf handgranaten. Agenten hebben een man van dertig aangehouden. Volgens de politie waren de gevolgen niet te overzien geweest... als het vuurwerk was ontploft. Dat waren de hoofdpunten. AMB ja, verkeersinformatie vielen door een aanrijding ten zuiden van Eindhoven... op de A2 naar Maastricht. Tussen Knapperd-Leender Leenderheide en Leende, twee kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Opium. Ja, opium hem vanuit het gangcafé van de Lamar in Amsterdam tot half vijf. Nog drie gasten aan tafel. Doris Hoogschijt met haar ga ik straks praten over de vergeten cellosonates, Nederlandse sonates uit de jaren 40, 50. Dat is ongeveer de, de 1900 periode. 1900 tot 1950. Zo uitgebreid zelfs. Straks meer. Uh, en ausch zit nog aan tafel. Met hem heb ik net gesproken over Casanova. En Annette Heemrecht, jij gaat zo een paar uh, theatervoorstellingen behandelen. Heb je eerst heb je nog een andere tip? Ja, dus... Ik heb nog een paar tips, want er komen mooie kerstvoorstellingen aan. In ieder geval spannend. En daar gaat iedere schouwburg tegenwoordig toch zijn eigen kerstproductie maken. Uh -huh. dus in Haarlem maken ze bijvoorbeeld Scrooge... met Joost Prinsen en Peter de Jong, familie en Maxi. Maar in Den Bosch doen ze het weer heel anders. Daar gaan ze David Copperfield spelen... met studenten van de Koningstheater Academie. Zo heeft iedere stad langzaam... zijn eigen traditie in een kerstvoorstelling. En dan speelt het filiaal ook nog een ijskoud sprookje. Dat is ook een veel good voorstelling. Dus er is genoeg te zien. Dus ik zou zeggen, boek nu kaartjes en ga met kerst... Je lekker laven ja. aan uh, mooi theater. Hou het in de gaten. Ja, en als het heel erg gaat vriezen, kunnen we schaatsen bij de appel, denk ik. Hè? Als het gedaan is, of niet? Ja, je kan schaatsen, zwemmen, uh, zeilen in de zomer. Ja. Uh, nee, dat, dat, dat ja. blijft uh, buiten de voorstelling om... Uh, Mogelijk. Open. Ja, Nog een tip verder? Voor mij? Ja, ja, nou ja, ja uh, uh, uh, La Grande Bellezza. Mm, de film. Uh, ja, dat heb ik gisteren gezien. En een, een ode aan Fellini. Aan, het, aan de Italiaanse film. Uh, met een... Diepgang en een letterlijk verbeelding die uh, onvoorstelbaar is. Die gaat heel veel prijzen winnen. Die en film. La Grande Balezza, overigens uh, Fellini van het Noord-Nederlandse toneel, staat hier in de stad Schouwburg vanavond. Dan ook weer een tip. Uh, Doris, jij een, een, een tip? Ja, ik heb een tip. Dat is een concert uh, of een muziektheatervoorstelling waar ik zelf helaas niet heen kan. Die is morgen omdat ik zelf morgen een ander concert heb. Morgenmiddag in het Ofstadentheater. Het zijn twee hele goede collega's van mij. Zangres Gerry de Vries en pianiste Nora Mulder. Die doen een voorstelling en die heet Bij Gebrek aan Pijn. En uh, nou, ik weet niet precies waar het verhaal over gaat. maar er komen een aantal prachtige liederen langs, dat weet ik zo. Want uh, ik heb gezien wat ze gaan doen. Uh -huh. En uh, het kan niet anders dan heel erg leuk zijn en grappig, want ze gaan de voorstelling allebei in bruidsjurk doen. In bruidsjurk morgen in het Oostade uh, Theater ja. hier in Amsterdam. Dank je wel. Oké. Okay.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 De recensie. Ik denk dat dat uh, ook nog een grote gaat worden. Deze week theater. Ja, met Annette Embrechts. Eerst even nog, uh, woorden in het nieuwsoverzicht ook al. Choreograaf Ed Wubbe, die heeft uh, van het Scabino Ballet in Rotterdam... die heeft de prijs van verdiensten van het Dansersfonds gekregen. Terechte prijs? Zeer terecht, zeer terecht. Mensen kennen hem eigenlijk te weinig. Hij hoort toch wel bij de grote in Nederland. Mensen kennen Hans van Manen, Jiri Kilian en, en uh, Rudy van Dansie. En bijvoorbeeld Pearl, die dat, dat komt nu terug in december in de Rotterdamse Schouwburg. dat is echt een fenomenale voorstelling. Uh, voor die kan je ook met je kinderen naartoe, hoor. dat hm. is echt heel mooi om te zien. Ja, zeer de moeite waard. Terecht. prijs. Uh, dan, uh, verboden liefdes in toneel, muziek, uh, musical en dans. Daar wou je het over hebben. Ja, laten we met musical beginnen. Want we horen al dat water een beetje het thema is van deze uitzending. Nou, hier hou je het ook niet droog nee. bij deze voorstelling. Love Story. Ik heb denk ik nog nooit zoveel BN'ers zien huilen bij een première, allemaal met hun uh, zakdoekjes. Kijk, dat verhaal is een beetje een tranentrekker, dat moet ik er wel bij zeggen. Ik geloof dat de schrijver Erik Segal ook huilde toen hij het zelf schreef, dat is eigenlijk een slecht teken. <lacht> uh, maar het gaat over inderdaad een verboden liefde tussen een, een meisje uit een arm milieu, een Italiaans migrantenmilieu uh, en een rijke jongen. Uit een, uit een steenrijke familie in Amerika... die treffen elkaar op Harvard, worden hartstochtelijk verliefd... Ja. mogen niet met elkaar trouwen, doen dat toch. Hij wordt verstoten en ze gaan dan vervolgens sappelen. Eigenlijk. Dus ze moeten zien rond te komen van niets. De film met Ryan O'Neill en Ellie McGraw. Ja, lang een, lang hele, geleden. ja, ja. ja een hele romantische ja. film natuurlijk. En ja. uiteindelijk overlijdt zij aan leukemie. Dat zit in die voorstelling ook al vanaf het begin af aan. Ja, je, je weet, weet van hoe het, het... afloopt. Ja. ja, je weet direct vanaf het begin hoe het afloopt. Dus daar doen ze ook niet moeilijk over. Dat is ook eigenlijk helemaal niet des musicals. Want het eindigt echt in mineur. Ik vind het ook meer muziektheater dan musical. Er speelt een klein kamerensemble van vier mensen... Ook de cast is niet zo heel erg groot. Het decor is ook heel functioneel ingericht. Het is absoluut geen, uh, geen spektakel. Mm -hmm. Maar de kracht van deze musical zit in de twee mensen die dit, dit uh, verliefde stijl spelen: Freek Bartels en vooral Celinde Schoenmaker. Nou, die schoenmakers die moet je echt gaan zien. Want zij komt net, zij is twee jaar van de Fontes Hogeschool voor de Kunsten, de academie in Tilburg. Mm -hmm. Ze is even naar Londen gegaan en heeft daar direct een miserabele mogen spelen. Dat was eigenlijk omdat ze een rol misliep bij Joop van den Ende. En nu heeft hij het goed gemaakt door haar hier die hoofdrol te bieden in Love Story. Ja. En ze gaat ook nog even uit de kleren, heel stiekem. Dat gebeurt ook niet vaak in een musical. Vind ik in die zin wel echt toch een gedurfde productie. Ja, ik even hadden. een klein stukje geluid laten horen. En ik zag ons leven slang in volle glorie. Hoe kon ik dat leven zonder jou? Bijna als de eerste hof. Story ruimt op story. Mooi. Uh, uh, jouw eigen krant overigens. Patrick van Adenberg. Die had er maar twee sterren voor over. Dat was ja, wel heel zuur. Hij is de dag na de première geweest. En hij zei dat er totaal geen tranen waren. Hmm. Nou dat kan ik me niet voorstellen. Maar misschien hadden ze een beetje een off day Ja. De première was inderdaad een natte bedoeling. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Je was er zelf bij. Ja, uh, dan uh, die is te zien. Love Story. Met Freek Bartels en Cilinder Schoenmaker. Vanavond en morgen in Parkstad Theater Heerlen. Daarna in Veenendaal Den Helder. Toen nee tot en met half april. Meer informatie op musicals.nl lovestory love story. Dan heb je nog bloed bruiloft van TGA 2. Ja, dat is geregisseerd door een jonge regisseuse, Julie van den Bergen. Zij komt uit Vlaanderen. Nou, het is een stuk van Federico Garcia Lorca. Eigenlijk een schaamteloos, melancholiek stuk. De, de, de, de, alle verlangen daar. Zit helemaal gestold in twee families... die een vetus met elkaar hebben. Die ja. bloedvraag hebben uitgevochten. En, nou, zij is verliefd... Eigenlijk op een, iemand anders die al iemand anders heeft verwoord. Dus ze kan daar uiteindelijk niet mee trouwen. En ze trouwt dan eigenlijk een beetje opportunistisch met de zoon van de, de tegenstanders. En op die bruiloft komt natuurlijk dat onderhuidse verlangen naar die andere jongen. Dat komt tot, tot explosie en daar loopt ze uiteindelijk mee weg. Een heel tragisch verhaal ook. Maar wat het mooie is wat zij gedaan heeft en dat vind ik heel gedurfd. Zij heeft het helemaal als gestold verlangen geregisseerd. Die twee families zitten helemaal in elkaar gevlochten, als een soort uh, portret eigenlijk. Een soort foto zie je van een familiefoto. Uh -huh. Ze neuren je af en toe liedjes, maar ze komen nauwelijks los van elkaar. Die zitten gevangen in, mm. in die gemeenschap, in die benepen gemeenschap. Ja. En uh, dat, dat met, met eigenlijk met geschminkte gezichten. Dus het is heel vormvast geregisseerd. Tot twee derde van de voorstelling ging ik helemaal mee. Dan krijg je een soort explosie van een feest. Dan komt die bruiloft, maar je voelt, die is weliswaar wit. Dat is een feest, maar je voelt de zwarte kant daaronder. Aan het eind uh, vind ik hem iets weglopen, de voorstelling. Maar dat vormvaste, ik hou heel erg als een jonge regisseur... dat durft te doen. Gewoon, ik, ik, het, die voorstelling heeft absoluut tegenstanders... En, en mensen die hem prachtig vinden. Maar dat tekent wel een talent. Dat iemand zegt, hier ga ik voor. Ik kies voor een hele strakke vorm. En ze heeft prachtige acteurs van toneelgroep Amsterdam. Ik noem heel even Frida Pitoors. Die speelt daar de ongetrouwde meid. Nou, die zindert van verlangen. Ik, ik zou bijna zeggen, die dampt seks in die voorstelling. En dan, hoe oud is ze inmiddels? Ik denk, denk over de zestig. Maar dat doet ze prachtig, ja, ja. ja. En de regisseur dus, Julie van den Bergen. Als gedaan is, zie jij veel uh, jongere regisseurs... om een beetje feeling te houden met wat er gebeurt? Ja, wel. Uh, hoewel de laatste maanden dan weer eventjes nul. Hmm. Maar ik wist van deze voorstelling ook uh, af... Uh, uh, dat hij eraan ging komen. En ik vind het fantastisch dat dat zo goed gelukt is. Ja, ja. ja, Bloedbruiloft uh, is te zien van TGA 2 dus. Uh, tot en met 14 december in Frascati. Alleen maar Frascati in Amsterdam. Ja, maar ik zien. denk ja. dat hij... Zij Daaraan blijft ook regisseren. En, ja, uh, we zien haar nog wel terug. We zien haar het... Dan uh, kort nog, het Nederlands Danstheater 1 met programma 2. Ja, een ook over de gewikkeld. liefde. Daar zitten vier choreografieën in, maar ik noem daar even maar twee. Want ik vind die twee de allerbeste. Alexander Ekman komt met een, een nieuwe première. Uh, en die, die, gaat ook over de liefde, die gaat ook over de liefde. En dan laat hij in het begin echt uh, fenomenale verliefdheid zien door 16 topdansers die op 16 plateaus allemaal tegelijk roffelen, teppen, allemaal verschillende variaties maken. Dat is de, het vuur van de verliefdheid. En daarna komt eigenlijk de bezinning hoe je natuurlijk toch liefde in het alledaagse leven, dat dat eigenlijk veel complexer is natuurlijk om dat vorm te geven. Dus dan komt er een soort uh, mannenduet met allemaal, uh, allemaal duetjes eromheen. Hm. Dan komt het tot, tot rust. Er moet nog wel een stukje achteraan denken, Want hij zegt op een gegeven moment die end. Maar daar hoort nog wel een stukje, stukje achter. En er okay. zit ook film in, ook met Bruidsjurken. We worden net al veel bruidsjurken, Maar hij heeft ook een filmpje gemaakt, die klopt, die, uh, die voorstelling. Okay. En dan komt er uiteindelijk de dood om de hoek kijken bij Gabriela Garizzo. Die is nieuw bij het Nederlands Danstheater. Zij komt van Pieping Tom. En dat is een totaal ander danscollectief. Maar zij maakt daar een hele surrealistische voorstelling over een man die in sterven is. En die ziet in één keer allemaal figuren uit zijn leven terugkomen. Die komen uit deuren. Die, die, die, die ja, hij vouwt dan zijn resten op als, als vaatdoekjes. Gewoon. Ze, ze laten zich in een stoel helemaal opvouwen. Die, die dansers zijn. Die kunnen zoveel zich over de schouder laten inpakken als een cadeautje. Ja, mooi programma in ieder geval. Mooi programma. Goed, dat programma 2, programma 1, Nederlandse Danstheater 1... met programma 2, zo is het. Ja, die titels moeten ze ja, anders doen. Vanavond in Theater in Amsterdam en 13 tot en met 21 december... te zien in het Lucent Danstheater in Den Haag. Dankjewel. Loes Azul, dan eindelijk met De Maas. Vasto gordo, manso rio, olhando aqui dessa margem Dou por mim sorrio, com medo da coragem O amor que assim me invade, o frio dessa cidade E vejo aquele rio que enche tudo de saudade Do por mim sorriu, medo da coragem, o amor que assim me invade o frio dessa cidade, e vejo aquele rio que este tudo de saudade. Dat was de Maas en de Taag eigenlijk allebei. Louisa Zol morgenavond dus in uh, Amersfoort in het theater. De, morgenmiddag in uh, De Lieve Vrouw in Amersfoort. En uh, op donderdagavond 9 januari ook. En als u daar naartoe wilt, eigenlijk is het uitverkocht. Dan uh, kunnen wij u aan kaartjes helpen wellicht. 2 x twee vrije kaarten geven we weg op de site opium.afro.nl. Debussy, Shostakovich, Poulenc, al deze grote componisten... die schreven cellosonaten. Hetzelfde kan worden gezegd van Nederlandse componisten... als Sem Dreester, Otto Kettingen, en Henriette Bosmans. Maar wie kent die sonates nog? In ieder geval celliste Doris Hoogscheid hier aan tafel. Die verzamelde de afgelopen jaren samen met pianist Frans van Rutte de beste Nederlandse cellosonaten uit de periode 1950 op CD. Het laatste deel, het zesde deel net uitgekomen. Ja. Het is volbracht... Ja, nou, we zijn alweer bezig met een nieuw project. Oh, ja. En wat later over. Ja. Was, was het een bevalling? Was het, is het veel werk geweest? Ja, het is, het, wat gewoon heel zwaar is, is elke jaar een cd opnemen. Mm. Want je bent er toch een tijd mee bezig om het in te studeren het is niet alsof je voor een concert instudeert. Het moet echt op de plaat. Dus het moet helemaal opgepoetst ja. worden. Dus je neemt, doet een aantal try outs en dan neem je het zelf alvast een ketje op en zo. En als het dan klaar is moet je het nog weer gaan afluisteren en dan moet het gemonteerd worden enzovoort. En tegen de tijd dat dat klaar is ben je alweer bezig met de volgende cd ja. instuderen. Hoe, hoe, hoe is het te verklaren dat is die, die buitenlandse componisten uh, alle, alle uh, roem en faam hebben gekregen eigenlijk, dat die Nederlanders toch een beetje in, in de kou staan? Dat is een heikele vraag. Hey, Frans en ik probeer eigenlijk al zes jaar lang daar een antwoord op te vinden. En we weten het niet. Het enige wat we weten is dat het die muziek is te weinig gespeeld de ja. afgelopen jaren. En de afgelopen decennia misschien wel. En ja, je kunt allerlei theorieën ontplooien over het gebrek aan zelf uh, trots of zelf respect van de Nederlandse mens of de cultuur of ik weet het niet. Ja... Uh, yeah. Het Meledame-effect. Ja, Dit is dus ja, ja, het Meledame-effect. Ja, ja, als je niet trots bent op wat je maakt... Nou ja, dat er niet. zijn allerlei ja. mensen die zeggen... dat er in Nederland te weinig uh, trots is op de eigen cultuur. Um, wat het betreft de Nederlandse klassieke muziek... ben ik bang dat dat... uit eigen, eigen ervaring kan ik helaas zeggen... dat dat tot op zekere hoogte ook best wel is. Maar je kan veel muziek ook niet kwalijk nemen. Want als je een beetje carrière wil maken... moet je ook wel zorgen dat, dat je muziek speelt... waar iedereen iets in herkent. En bij deze muziek duurt het even... voordat je er iets in herkent... Het is niet zo dat je er niks in herkent, maar je moet er even de tijd voor nemen. Is het gecompliceerder dan uh, uh, Ja, gecompliceerd is, yeah. is een moeilijk woord. Ja, um, ja Dat is minder makkelijk uh, in het voorliggend. Het, dus, het heeft een eigen taal. Hmm. En die taal is heel veelzijdig. Want de componisten in die periode hadden allemaal hun eigen invloeden die ze gebruikten en zochten allemaal heel erg hun eigen weg. Daarom is het ook een waanzinnig interessante periode. Maar je moet dus. Het, het is handig als je veel muziek kent. Al veel Franse muziek en ook bijvoorbeeld de muziek van Schoenberg uit die periode. Maar ook, ook 19e-eeuwse muziek. Als je, als je gewoon breed georiënteerd bent als luisteraar... dan herken je hier eerder dingen in. Uh, en anders, dan geeft het niet. Dan kan het ook wel komen. Maar het is een beetje alsof je een taal gaat leren. Mm -hmm. Daar neem je ook de tijd voor. Je mm. spreekt ook niet van de ene op de andere dag Frans. Daar ga je je in verdiepen. Je leest dingen. Je luistert naar dingen. En uh, die, die moeite moet je wel ja. nemen. Na nam de cello overigens in het Nederlandse muziekleven... tussen 1900 en 1950 een andere plek in dan tegenwoordig? Uh, ja, ik was er toen niet bij, nee. dus uh, ik nee, weet het niet weet helemaal wat, precies. Je weet wel maar, wat er gemaakt is in ieder geval. Ja, ja, ik denk wel dat het vrij uitzonderlijk is hoeveel er gemaakt is. Er waren een aantal uh, hele goede cellisten actief in die tijd. En, uh, dag een stuk minder allemaal, of... Nee, dat zeg ik niet. Nee, nee, nee, dat is denk ik zelfs niet waar. Maar uh, de cello is en, sinds het begin van de 20e eeuw... heeft hij zich tot nu heel erg geëmancipeerd als een solo-instrument. Hm. En er zijn nu veel meer mensen die het, het standaardrepertoire vooral spelen. Dus dat zijn grote solisten. Maar die, die zullen niet zo gauw zo'n onbekend stuk op hun lessen aanzetten. Maar in die tijd, het, we hebben gewoon geluk gehad. Want er waren een aantal ontzettend goede cellisten. Een aantal daarvan waren ook aanvoerder in het Concertgebouworkest. Achterin volgende jaren. Ja. En die vonden het gewoon leuk om met componisten van hun eigen tijd samen te werken. En uit die samenwerkingen zijn ongelooflijk mooie stukken gekomen. Hm. En, en, De, en kunnen, we ons, kunnen we ons meten? Of we? <laughs> ons, uh, <laughs> ja, kunnen daar, zij heb het, daar heb je het. Niet zo bescheiden. Ja. Ja, ja, maar in ieder geval, staat het op hetzelfde niveau als uh, ik neem, noem maar wat, een uh, Shostakovich? Ja, ik vind het van wel. Het is natuurlijk een heel ander soort muziek. Maar ja, wij zijn ook geen Russen. Hè? Shostakovich was een Rus. Dus zijn muziek is in die zin anders. Daar kan je heel filosofisch over doen. Ja. Nederlandse muziek heeft een eigen karakter, en een eigen sfeer. Laten we gewoon eens even een stukje luisteren. Wat, wat, waar gaan we het eerst naar luisteren? Uh, ja, dat, we kunnen, nou, misschien is het leuk om eerst te luisteren naar de, het langzame deel uit de sonate van Inja's Lilian. Dat klinkt niet heel Nederlands. Nee. Dat zal ik zo wel uitleggen, of zal ik het nu uitleggen? Nee, laten we even naar luisteren: ja. Andante. Dit ben jij, hè? <laughs> Dit ben ik, met Frans van Rut aan de piano. <laughs> Ignace Lilien. Ja, dat klinkt inderdaad niet erg alsof Lilien, hij uh, ja, uit Haarlem kwam. Nee, ah. hij kwam uit uh, wat nu Lviv heet. Hoe? Lviv. Lviv, Ligt in Lviv of Lvov. <laughs> Ligt in, uh, nu in Oekraïne. Hmm. Maar destijds, voor de Eerste Wereldoorlog... was het uh, een onderdeel van het Habsburgse Rijk. En uh, Lilien die ging op museumtour door Europa. Op de fiets... Doe dat nu nog maar eens. Ja, dat hoor je toch nooit nee, meer. Nee, daar mocht hij dan ook denk ik wel lang over doen. Hij nam er de tijd voor. En ja. dan kwam hij kwam uiteindelijk in Nederland aan. En toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. Toen kon hij en niet meer terug. Toen telegrafeerde zijn vader. Nou, blijf daar maar, want het is niet echt veilig. En toen is hij hier maar gebleven. Um, en uh, hij heeft een studie gedaan. Ik weet even niet meer. Architect of ingenieur. In ieder geval iets iets beta-achtigs. Mm -hmm. Maar hij heeft heel erg veel gecomponeerd en uh, zich enorm ontwikkeld. Ja, dit, dit ligt nog heel goed in het gehoor. Dit dus... is een jeugdwerk, ja. Dit oh. is, uh, het is zelfs zo dat wij hebben het handschrift hiervan ontdekt in de bibliotheek van uh, het uh, Nederlands Muziekinstituut. Ja. Het was niet uitgegeven en hij was zelf nog aan het verbeteren erin, want er zit ergens een plakkertje over noten heen geplakt waar hij allemaal gekriebeld heeft. Dus het heeft wat anders. tijd gekost om het te ontcijferen. Ja. Heb je veel van dit soort researchwerk moeten doen? Uh, Best uh, wel veel, ja. Dingen, ja. Archieven doorgespit en ja, van sommige dingen wisten we dat ze bestonden, maar niet waar ze waren. Dus dat is dan heel lang zoeken. Sommige dingen wisten we wel dat ze er waren, maar moesten we ze eerst nog doorspelen. En waren we soms echt aangenaam verrast. Zelfs wij, die al wisten dat er veel moois was. Ja. Dus, ja. Nog even een klein stukje van een, een iets minder makkelijk in het gehoor liggend werk van Escher van is dit. Ja, Rudolf Escher. Ja. Ja. Dit, dit heeft heel wat van jou gevergd ook, lijkt me zo. als ik dit het, hoor. Ja, even studeren, ja. Nee, ja. Waren er stukken bij waarvan je zegt, nou, dat is eigenlijk onspeelbaar? Of dat toch niet? Um, nou, de, niet hele stukken. Maar zo nu en dan zijn er wel passages waar je dacht... oeps, die cellisten waren wel, wel bijzonder erg goed in die tijd. Of de componist kon het toch niet zo heel erg verschelen... als er af en toe een nootje onder de tafel viel. <lacht> zes cd's zijn er nu. De missie is volbracht. Dat wil zeggen, nu moet je natuurlijk zorgen... dat ze ook die werken weer op het repertoire komen. Hoe ga je dat doen? Ja, daar zijn we nog over aan nadenken. We hopen eigenlijk gewoon dat ons voorbeeld gevolgd wordt. En dat mensen denken, hé, hey, dit stuk wil ik ook gaan spelen. Maar, nou ja, tot nu toe schiet het nog niet erg op. Maar we, we blijven gewoon op de radio en overal komen zeggen... cellisten, ja. koop ons cd's en ga daarna ook die stukken spelen. En overigens, de, de muziek is die ook... Uh, is, heb je dit bladmuziek ook, ja. of niet? Ja, die, die, die, die, die sonaten van Lilian, die we eerder lieten horen... daar zijn ja. we nog bezig met het verzorgen van de uitgaven... maar die zou eigenlijk toch wel voor het eind van het jaar... Uh, moeten zijn. Oké, okay, goed. Dankjewel. Doris Hoogsjaard. De cd's met de sonaten zijn uitgekomen op het Duitse label. Duitse label dan weer. Dat vind ik dan ook wel jammer. Niet een Nederlands label. DMG. Eh, MDG bedoel ik. En kijk voor meer informatie op cellosonaten.nl. Dankjewel Doris. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met... Met George van Houts. George, goedemiddag. Goedemiddag. Je, je bent onderweg naar Nijverdal om in het, ik bedenk ja. er niet zelf, het zin in theater... Who's Afraid of, of, of George en Mildred te spelen met de Raymond de Kuiper. Ja, ja, de vraag is natuurlijk, heb je er zin in? Ja, enorm. Ja. Het is hier be, namelijk een hele be... leuke voorstelling om te spelen. Dus, ja. uh, is het is ook een leuk theater dan. om uh, in te spelen, het zien in theater. Ik ben er nog nooit geweest. Dat is zo wonderlijk aan Nederland. Ja. Dat uh, er theaters zijn. Terwijl ik al 30 jaar de kriskast door Nederland rijd. en alle theaters, dacht ik, al gezien te hebben. Mm -hmm. En dan blijkt er opeens een theater in Nijverdal geweest te zijn. waar ik nog in mijn 30-jarige carrière nooit geweest ben. Elke dag is een nieuwe dag. Waar gaat de voorstelling over, George? Uh, je ziet uh, een slaapkamerameublement. Uh, een tweepersoonsbed. waarin een echtpaar. Uh, de sleur in het huwelijk tracht te verdrijven. door het naspelen van beroemde echtparen uit de 60er en 70er jaren. Aha. En omdat die spelletjes die ze spelen dan iedere keer uit de hand lopen... Uh, ja, wordt het uh, het steeds in een nog grotere uh, pan, zal ik maar zeggen. Ja. En, en George en Mildred die zijn ontleend aan uh, Virginia Woolf, neem ik aan. Ja, en waarom doet dit echtpaar dit? Nee, nee, nee, George en Mildred die zijn ontleend aan de BBC-serie uit oh, de twee... jaren. Oh, die twee? George en Mildred. Ja, ja. Want... Uh, Who's Afraid? De eerste uh, paar woorden van de titel duiden op... Uh, Who's Afraid of Virginia Woolf, ja, Want George en Martha ja. duiken ook af en toe ja. op. Ja. Ja. Ja. Oh, ja, Dus voor de kenners is het heel erg leuk... dat je al die thema's uit dat stuk er doorheen geweven ziet worden. Maar je hoeft dat helemaal niet te kennen... want het is gewoon één, ja, een huwelijkscomedie... met uh, zeer onverwachte wendingen. Mm -hmm. Dat ze niet alleen George en Mildred naspelen... maar ook uh, John Lennon en Yoko Ono... <laughs> tijdens de Bad In... Ja. Kortom, en, van alles. Uh, ja. Even, want uh, eerder was jij met, met mannen op pad. He, met de, de verleiders natuurlijk. Met, uh, met uh, je kompaan Tom de Ket. En nu met Ramon ja. de Kuiper. Is dat heel anders met een uh, vrouw in een kleedkamer? Of hebben jullie gescheiden kleedkamers? Nee, we zitten bij elkaar in de kleedkamer. En dat is... Uh, uh, ja, vrouwen die kletsen veel meer. Ach joh. Mannen maken fouten grappen. En uh, die... Uh, dat, is, dat is gewoon voetbalkleedkamer humor ook. En met vrouwen klets je over uh, de dingen des levens. Zoals? En dat doe ik dan met Raymond ook. Nou ja, over relaties, over wel of geen kinderen... over uh, het ouder worden. Allemaal van die dingen. Ja, ja. En de nieuwste aanbiedingen van de Albert Heijn. En Uiteraard. Dat soort ja, Wat is in de bonus deze week zo en zo. Ja. Ja, ja. Ja, jullie zijn al bijna drie maanden onderweg, hè? Ja. Ziet de sleur er al in of niet? Uh, nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. we werken natuurlijk toe naar die meestelijke kerstweek... in Theater Bellevue in Amsterdam... Waar we van 24 tot en met 30 december gaan staan. En, ja. uh, en dat, wordt de, da, dat is het de, de toefje op de taart. Ja. De, de kroon op deze tournee. Ja, de kerst op de, op de, op de appels. Oh, de kerst op de pudding, uh, hoe zeg ja. je dat? Ja, duidelijk. Veel plezier vanavond in uh, Zin In in uh, Nijverdal. George. Oké, okay, dankjewel. Dag. George van Hoe is het vreemd voor George en Mildred vanavond in Nijverdal? Dus uh, morgen in Diemen, donderdag in Kampen, vrijdag in Hengelo. Ik dank de gasten voor nu, Aars Doris Hoogsheid en Annette Enbrechts. En we zijn na vier uur nog met een half uur opium terug. Tot zo. Opium. avond. Opium Radio gaat verhuizen. Vanaf woensdag 1 januari kunt u ons vinden op Radio 4. Iedere dag, ja, iedere dag. S'avonds tussen half elf en middernacht.